Ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Afgelopen jaarwisseling zijn een hoop mensen gewond geraakt aan hun ogen. In tien jaar tijd lag het aantal vuurwerkslachtoffers met oogletsel niet zo hoog. Het gaat om 187 mensen. En een groot deel stak het vuurwerk niet zelf af, zegt deze oogarts. 39% van de patiënten die zich bij oogarts melden, dat waren omstanders. Dus mensen die slachtoffer werden van een pretpakket van iemand anders. Er gingen 15 ogen verloren waarvan er zes operatief moesten verwijderd, worden verwijderd. De Telegraaf meldt dat bijna vier op de 10 agenten niet meer wil werken met de auto nieuw door al het geweld en vuurwerk. Op een school in Zeist kunnen ouders niet meer via de app Magister naar de cijfers van hun kind kijken. De school probeerde dat eerst uit met een proef en die was zo succesvol dat de app voor ouders nu echt gesloten blijft. Het daagt ouders ook uit om samen met hun kind naar de cijferlijst te gaan kijken, zegt de docent die het experiment bedacht. Er zijn ouders die dat jammer vinden, die willen graag namelijk de regie in eigen hand houden en die willen mee kunnen kijken met het kind. En tegen die ouders zeggen we, ja, je kan nog steeds meekijken, maar dan moet je samen met je kind gaan zitten in plaats van dat je achter de rug om gaat zitten kijken. 95% van de scholieren in Zeist is blij dat de ouders niet meer zelf in de Magister-app kunnen kijken. En de Vlaamse voetballer Radja nijn is opgepakt. Zijn naam komt naar boven in een onderzoek naar drugsmokkel, vertelt deze verslaggever van de VRT. Het gaat over een groter onderzoek naar vermoedelijke invoer van cocaïne vanuit Zuid-Amerika via de haven van Aarhus. Antwerpen En dan ook de herverdeling van die drugs in ons land. Er is sprake van verschillende verdachten, zegt het parquet. Maar wat dan de precieze rol is van Nyingolan zelf, dat is op dit moment niet duidelijk. Nyingolan speelde 30 wedstrijden in het Belgische nationale elftal. Afgelopen half jaar zat hij zonder club. Sinds een paar weken speelt hij bij Eerste Divisieclub KC Lokeren themse Het weer, flink wat zon. Er staat wel een harde wind bij een graadje of 11. Morgen helaas minder zonnig. Vallen in de loop van de dag ook wat buien. En het wordt dan maximale.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 Oh, Zandvoort op zaterdag, op deze zonnige zaterdagmiddag. Ja, hoe kan onze weerman dat nou gemist hebben, hè? dat het uh, zonnetje lekker zou uh, schijnen. Nou ja, dus, uh, dat, Rico, dat uh, waarschijnlijk stond de wind wat harder, waardoor de, zon, uh, waardoor de wolken sneller weg waren dan de verwachting van de, morgen. Dat zou het kunnen zijn. Ja, in ieder geval lekker weer, maar moet hij 8 graden hier uh, ja, in uh, Zandvoort. Dus geniet ervan. En ook van de radio natuurlijk, want uh, wat gaan we in uur twee allemaal doen, Dolly? Uh, wij gaan straks contact opnemen, of zoeken, laat ik het zo zeggen... met uh, Piet Pijpers. Ja, want die uh, staat te trappelen uh, tot, tot de af, aftrap van de wedstrijd permanent zandvoort En die gaan we natuurlijk later in de uitzending ook nog bellen... om te kijken hoe het verloop daarvan is. Dan uh, gaan we... Ik ben het lijstje kwijt wat ik net heb opgeschreven. Ik had het net nog voor mijn neus liggen. Nou ja, Je hebt nog ja. wat uh, nieuwsberichten oh, uiteraard. Wacht, hier. Ja, sorry. Uh, even kijken, dus dat... Um, ja, voor de rest hebben we inderdaad nieuws. De evenementenagenda gaan we even bekijken. En uh, ja, dat is het eigenlijk. Dat hè? is het. Piet, nieuws en de evenementenagenda. En de agenda. evenementen, ja. dat krijg je allemaal in dit uur van Zandvoort op zaterdag. Welkom terug allemaal. En uh, zo gaan we naar uh, Purmeren toe, hoor. naar uh, Piet Pijper. Als de wedstrijd om drie uur is begonnen, dan heeft hij vast wel het een en ander te melden. Je hoort het hier bij je eigen lokale radio, maar nu High Fidelity. uit de jaren tachtig, hè? Dat is van de, de Kids from Fame in uh, High Fidelity. Nou, we gaan naar uh, Purmerend toe. Ja, een eindje weg uh, vanaf uh, Zandvoort. Maar daar zit uh, Piet Pijper. Goedemiddag, Piet. Goedemiddag. Hier uh, staat Piet Pijper inderdaad. Ja, staat. Lijn, uh, Mag ook. <laughs> Ik sta langs de lijn. Het veld ligt vlak langs de A7. Dus we dus zien alle auto's hier rijden. En we zijn uh, vijf minuten geleden hier begonnen aan deze wedstrijd. Van Zandvoort van het groot belang, omdat uh, zeg maar, wij zijn vorige week natuurlijk mooi gewonnen zijn, we op zeven punten gekomen en onze tegenstander vandaag staat er vier boven. Dus het is zaak om in ieder geval hier uh, eigenlijk te winnen. Uh, we zijn inmiddels vijf minuten bezig, het, is hier, uh, het zonnetje schijnt, dus het is hier lekker weer. Uh, wat ik verder kan melden is, uh, we missen wel een aantal spelers vandaag, wel heel jammer. Koen uh, Magielsen die staat niet in de start, want die uh, was deze week geblesseerd en die zit op de bank. Jesse de Haan die is heel hard met griep geveld en uh, die wordt gevangen door de Ampliër de Boom. En onze keeper van de laatste weken was uh, Mika Bloem en die uh, staat vandaag ook niet in de goal. Want de oorspronkelijke keeper was Levi Hamersveld en die staat vandaag in de goal. Dus ik denk dat hij weer herstelt is van blessure en uh, dat was eigenlijk de eerste helft van keeper. De vorige was de jeugdkeeper. Maar goed, we zijn dus met, uh, ja, denk ik niet zo sterk in de bezetting naar vorige week. We zijn inmiddels uh, vijf minuten bezig, zoals ik zei, 6 zeven minuten. Dus het is schijnlijk van een vrouwelijke scheidsrechter. Een heel klein pittig trouwtje met een blond staartje. Dus we uh, kijken of ze al die mannen in toom kan houden. Maar ze ziet er wel uh, zo uit. Het is dus, uh, een beetje aftastend begonnen. Een klein kantje voor uh, Purmerend. En uh, ik, ik sta achter de bal van uh, Purmerend inmiddels. Ik heb nog niet echt een aanval zien. Er komt nu een over links. En die gaat heel goed. hoe en... Op oh, de lat, oh, oh, oh, oh, oh, en over, oh, oh, wat een kalt, een, kalt, een schot van, hij nee, is berg op de lat en... zonder, zonder. zonde. die zonde, zonde. Bakker schiet en in, in de rebound schopt hij hem over, dus jammer, jammer, jammer inderdaad. Dus uh, zeg maar, na ongeveer nu 9 minuten staan we 0-0 en uh, ik zou het willen voorstellen om even terug te gaan naar de studio en als ik straks wat heb, dan... Uh... Meld ik me, of jullie roepen wij op. Goed? Dat gaan we doen Piet, dankjewel voor uh, dit okay. moment. Tot straks. Okay, tot straks. Tot straks, 0 oh. tegen 0, nu maar een paar minuten gespeeld hè. Op het ritme van de jaren, verdween je langzaam uit het zicht, maar jij kwam weer terug op de wind van het voorbijgaan. Is het helder? Het heeft even geduurd voor de van het alligaal, de vader stuur, maar kijk me nou.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 De wedstrijd tegen Permanent. Een paar minuten gespeeld. Toen we Piet Pijper uh, in de uitzending hadden. Helaas de bal op de lat door uh, Nigel Berg. Anders had het een mooi begin geweest. Maar het staat er nog steeds uh, 0 tegen 0 op dit moment. Jor, de Puma's zijn sneller. En op jou heb ik gewacht. En hier is een gouden oude inmiddels van uh, ecstasy. Die even uh, afgestopt moest worden voordat hem konden draaien op de radio. ecstasy hoor je. En uh, Sensors Working Overtime. Ja, de band heet gewoon ecstasy. Ja, je, je denkt meteen, hij heeft erop het over. Wat is hier nou weer van plan? Ja, kunnen we niks aan doen. Dat uh, kon toen nog, hè? Dat kon, ja. Toen kon dat nog wel. Ja, betekende ja. nog niks. Nee, precies. <laughs> Had je nog geen ecstasy. Bestond er niet. Nee, nee, nee dus dus alleen uh, de band. Toen, toen de, band, de band hadden we ja, wel. Ja, ja, ja, hey, ja. Het is uh, tijd voor uh, wat uh, nieuwsberichtjes. We hebben uh, ja, onder meer nieuws over het uh, ja, uh, uh, vuurwerk toen uh, in uh, Noords. Ja, ja, ja. De, ja, de politie die heeft uh, drie mannen van 20 jaar aangehouden voor het afsteken van zwaar vuurwerk bij een flatwoning aan de Zandvoortse Lorenstraat. En dat was in oktober destijds. Twee verdachten die komen uit Rotterdam en één uit Capelle aan de IJssel. De drie maken deel uit van een groep van 15 verdachten die in verband worden gebracht met verschillende explosies in Rotterdam, Den Haag... En Zandvoort. Ze zijn maandag verspreid over het land aangehouden. De explosie aan de Lorenstraat was in de nacht van vrijdag 25 op zaterdag 26 oktober. Het is alweer een poosje terug, maar ja, de aanhoudingen niet, dus vandaar. Het ging zeer waarschijnlijk om zwaar vuurwerk... en een ruit raakte destijds beschadigd. Gelukkig de bewoners niet van het huis. Alle verdachten zijn tussen de 14 en de 25 jaar oud. En na de aanhoudingen werden maandag ook nog... Twee vuurwapens, een boksbeugel, een groot geldbedrag, dure merkkleding, dure merkschoenen, een duur horloge en twee auto's in beslag genomen. Jeetje, maar het was echt een uh, aanslag dus uh, in oktober op een, ja, op een dat, uh, dat... specifiek huis. In de Lorenstraat. Nou, dat, dat weten we dus nog niet. Of het echt uh, gemikt was. Of ja, dat het dat, bij toeval bij dat huis. Uh, dat moet het het huis wel. Doen. Anders gaan ze niet uh, het halve land door om uh, allerlei. Uh, ja, gek hè? Zwaar vuurwerk af te steken. Ja. Lijkt me niet. Ja, ja, dus, uh, ja. Maar ja, misschien horen we het vervolg nog wel. nu ze zijn opgepakt. Uh, van de, dat we later op de hoogte worden gehouden S van de verhoren. Zeker weten. Ja. Nou, en dan nog een ander uh, nieuwtje. Ja, want vrijwilligers van Food Future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 Dus ik geloof als je daaronder zit dat je niet uh, voor dit project in aanmerking komt. Uh, juist voor sommige van hen kan extra steun namelijk belangrijk zijn. Omdat inwoners die iets meer verdienen dan de norm voor de Zandvoortpas vaak toeslagen net mislopen. Ja, en dat klopt, klopt wel. Dan ja. hou je uiteindelijk echt hartstikke weinig over. Misschien nog wel minder dan iemand die wel de toeslagen krijgt. Dus goed dat aan die categorie mensen ook wordt gedacht nu. Het project Food Future draagt zo bij aan een duurzamere samenleving... ook dat, en ondersteunt inwoners die de hulp goed kunnen gebruiken. Deelnemers aan het project kunnen op vrijdag van kwart voor elf... tot kwart over twaalf met boodschappentas langskomen... in het Oude Rode Kruisgebouw aan de Nicolaas Beetslaan nummer 14... Als u zich wilt aanmelden, dat kan via Samen Zandvoort van het Sociaal Wijkteam. Telefoonnummer daarvan is 023-571-9393. Maar u mag ook een e-mail sturen en dat doet u dan naar Sociaal Wijkteam, apenstaartje, Zandvoort.nl. En wil je het nalezen? Dat kan ook op onze app, de ZFM-app. Daar staan ja. alle gegevens op. Weet je hoe je, je aan moet melden. Dus het is niet zo dat ik vrijdagmorgen gewoon eventjes met mijn nee, boodschappentasje... Nee, even nee. naar het rode kruisgebouw kan gaan. Nee, ik denk wel gaan. dat je eerst gescreend moet worden. Of okay. je wel uh, tot de juiste categorie behoort. Dat lijkt me ook. Ja, net, ja. net boven die Sanford pas. Dat is... Ja, dat is ja een, ik net, weet niet net, precies hoe het zit. Net boven of de ik het... bijstandsniveau of Net boven degelijk. bijstands. Ja, misschien zit het ook wel ruimer dan wij nu net doen alsof. Want net is natuurlijk een rekbaar begrip. Maar bij Samen Zandvoort weten ze daar alles van. Dus vermoed je dat je in die categorie zit. En heb je het financieel lastig. Wat ik me heel goed kan voorstellen met al die stijgende prijzen van alles. Um, neem gewoon contact met ze op en, en laat het even uitzoeken. En ja, wie weet maakt het gewoon net even het verschil tussen moeilijk doen... en iets minder moeilijk hoeven doen. Zeker, mooie ja, initiatief in het Rooie Kruisgebouw. Elke Hartstikke vrijdag dank. en meld je aan dus... Uh, de gegevens staan ook uh, op de ZTV-map. Dan weet je waar je moet aanmelden voor uh, dit uh, geweldige project... En dat is zo dadelijk, dan hebben we alweer de evenementen, Dolly. Ja, je krijgt echt uh, weinig uh, vrije tijd bij mij, hoor. Dus, uh... <laughs> en ik heb zoveel te regelen. Ja, ja, ja nee. Dan doe dat... je dan maar thuis, zeg ja, ja, precies. Je bent nou bij de radio, dus... Uh... <laughs> we zetten hier gewoon aan het werk, wat zo dadelijk uh, de evenementen. Dat gaan we wel doen naar een hele lekkere plaat, hoor. Het duurt acht minuten. Ik ga hem geen acht minuten lang draaien. Maar eigenlijk zou die dat wel waard zijn, deze plaat. Want het is een uh, oude hit van uh, Sheila E. Volgens mij iets uit uh, 1985 of zo. Uh, en dat is natuurlijk uh, de, de, de prins, uh, Dame, Ja, The Glamorous Life. goede single. Dolly had het net over die drum-solo... dat ze toen uh, een keer een optreden heeft uh, ja, gegeven. Ja, waanzinnig. Zo'n uh, waanzinnig stoer wij uh, ja. die dan uh, aan het uh, drummen geraakt. En uh, op wat voor manier dan ook. hè. Ja, dan en echt totaal nieuw. Dit, dit had nog nooit iemand gezien... dat zo'n prachtige, sexy, jonge vrouw... Uh, op zo'n manier, op zo'n drumstel, even losgaat. Het, ja. het, het, het, het, dat, dat was totaal nieuw. Dat was totaal nieuw. Zeker, nou, fantastisch. Onwijs blij met uh, deze single dat we hem ook weer eens uh, hebben kunnen draaien op de Sofocods Radio. Jorisila E. en The Glamorous live. We gaan over naar de evenementen. Nou, voordat we dat doen. Nou. We krijgen goed nieuws van Piet. Want we staan. We staan 1-0 voor. Dus, ja, uh, mooi. Met voetbal, hè? Permanente ja. SV Zandvoort 0 tegen 1 op dit moment. En, uh, ja, wie er gescoord heeft, dat horen ze dus dadelijk wel. Dat, weer ja, van Piet. Dat legt hij straks allemaal wel even uit. Zeker weer tijd. Maar we gaan eens kijken wat er allemaal te doen weer is in het Zandvoort. En u begrijpt natuurlijk, in deze tijd van het jaar is daar niet veel nieuws uh, bij gekomen. Wat ik wel kan vertellen is dat van 25 januari tot en met 23 februari. dat er in het Oude Raadhuis een, in Zandvoort een bijzondere tentoonstelling plaats gaat vinden. Waarbij fotowerk van de Zandvoortse fotograaf Udo Keisler. en beelden van Jaap Plas uit vijf huizen te zien zijn. Ja, die Udo die presenteert in deze overzichtstentoonstelling een selectie van zijn werk van de afgelopen jaren. En over zijn werk vertelt hij dat hij als kind van de grote stad... op zoek is naar de interactie tussen de mens, het stedelijk gebied en de natuur. Een drieklank die het hele leven kan verrijken. Naast de foto's van Keisler zijn er ook beelden te zien van Jaap Plas uit Vijf Huizen. En over zijn artistieke proces zegt Plas... de dubbele expositie in het oude raadhuis is... Oh, nou daar heb ik niks achter geschreven. Heb ik alleen... Uh... Nou, oké. Okay. Oké. Okay. Uh, dus die dubbele expositie in het oude raadhuis is van 25 januari tot en met 23 februari elke zaterdag en zondag open van 12 tot 5 uur. En de locatie is gratis to toegankelijk en de entree is in de Haltestraat de eerste houten deur links. Dan is er weer een Jazz in Zandvoort op de agenda gezet... op 9 februari 2025. En wel de Tribute to Frank Sinatra. Dus voor Sinatra-fans echt een uh, neusje van de zalm. Want het concert wordt verzorgd door Dirk de Kloet uh, met zang... Jean-Louis van Damme op de piano... Edwin Corsilius op de bas... Frits Landersbergen op de drums... Ja, en uh, Derek, die beheerst het American Songbook als geen ander. Hij is opgegroeid in de wereld van muziek en entertainment. En dat kan ook niet anders wanneer je vader, Code Kloet... zo nauw verbonden is met de VARA en de daar spelende orkesten. Ork -or Zoals onder andere het VARA-dansorkest Malando en heel veel meer. Kortom, hij heeft vanzelfsprekend veel tijd doorgebracht met deze fantastische orkesten. En dat is te horen in de zwingende muziek die uh, je mag gaan beluisteren op 9 februari. Dirk de Kloetje, Jean-Louis van Dam, Edwin Consilius en Frits Landenberg Gun staan uiteraard weer gerand voor een zeer zwingend middagje. Ja, zoals u weet, de Vaste Stek Theater de Krocht wordt gerenoveerd. En daarom worden de concerten nu tijdelijk georganiseerd in nieuw Unicum aan de Zandvoortselaan 165 in Zandvoort. U bent vanaf half twee van harte welkom. Aanvangst van het concert is half drie tot ongeveer vijf uur. Het entreedbedrag bedraagt 15 euro. En voor het reserveerden van kaarten voor alle concerten kunt u uitsluitend terecht via de website www.jazzinsandvoort.nl Nou, dat is mooi. Ja, dat is zeker mooi. Je mag er ook eten voor 21,50 en dat moet je dan ook even... Uh, doorgeven uh, uiterlijk voor 5 februari naar jazz.nieuwunicum.nl. En daar kunnen maximaal 65 personen mee eten. En het is en... mooi dat ze die locatie kunnen gebruiken hè, van Nieuw uh, Unicum absoluut. daarvoor. Dus, uh... Niet in de laatste plaats, omdat je ook op het terrein kan parkeren... rondom de bebouwing van Nieuw Unicum. Ook, is dat ook fijn. Is... En ja. de bewoners kunnen ook uh, meegenieten, denk ik. Uh, meteen, ja, ja, ja. Dat is voor hen natuurlijk hartstikke fijn meegenomen... Hmm. Ja, zeker weten. Nou, dan hebben we natuurlijk de Sandford Lightwalk. Die komt weliswaar pas op 15 februari. Wordt die gehouden. Maar het is wel zo dat uh, al 5000 kaartjes verkocht zijn. Dus uh, ik denk dat er was een maximum van 7000, geloof ik. Dus je moet echt wel zorgen dat je, uh, mocht je nog mee willen doen. Zorg dan dat je een kaartje bemachtigt via www. Lightwalk.nl. Oké, okay, nou dat is, ja, is zo'n mooie wandeling uh, trouwens, Dolly. Elk, ja. jaar, elk jaar is het weer een feestje als die uh, Lightwalk uh, door Zandvoort heen loopt. Ja, Mensen die, die zijn ook helemaal verlicht dan. Hè? Weet je ja, wel? Leuk, dus die he? lopen helemaal ja. verlicht. Uh. Ja, ze krijgen geloof ik ook zo'n petje hè? verlicht. Ja, klopt, ja, klopt, ja. klopt. Ja. En dan lopen ze zo achter de Van Lennepweg door. Uh, en ja. zo, dan komen ze ook nog even bij mij langs. Dat vind ik ja. ook wel verwacht, ja, Leuk, is leuk om te zien. Ja, het is natuurlijk ook niet voor niet zo'n uh, zo populair uh, evenement. Ja. Dat er zoveel mensen op afkomen. Heel veel de ja. deelnemers. En, uh, ja. en hele hebt mooie thuis, uh, ja, je mooie. Op meerdere plekken heb je zo'n lightwalk. Ook in Amsterdam hadden ze er onlangs één. En die was natuurlijk ook zo uitverkocht. Ja. ja, ja. En uh, ja, Zandvoort is ook altijd nog een populair met strand erbij en dergelijke. Ja. En ik... een mooie watertoren die verlicht is. Oh nee, ja, dat ik, even nou, niet. Ik, <laughs> maar goed. Ik, ik, ik hoor ook uh, wel eens van mensen dat het in Amsterdam een beetje tegenvalt. Oh. Terwijl hier in Zandvoort, daar zijn de reacties zo verschrikkelijk enthousiast. En mensen vinden het hier zo mooi gedaan allemaal. Maar ja. Ik weet ook niet hoe dat komt. Misschien doordat de ruimtes goed benut worden op het circuit en het strand. En dat je op plekken komt waar je misschien normaal ook nooit zoveel komt. Ik weet het niet. Nee, ja, ja, de, de, het circuit wat je aandoet uh, tijdens die uh, wandeling ja. daar, Dat is natuurlijk wel uniek. Ja, precies. En als je ja. het uh, over uh, circuit hebt, dan heb ja. ik het over uh, sportscars. En dat is ook de nieuwe single van Tate met Quay. Uh, Die had ik toevallig klaarstaan. <tied> Are you serious? I try, but I can't figure out. I've been next to you all night and still don't know what you're about. You keep talking, talk, talk, talking, but not much coming out your mouth. Can't you tell that I want you? I say it yeah. oh. money was dat van Tate McRae en de Sportscars. Ik ben benieuwd uh, wat die plaat gaat doen uh, in de hitparades. Straks gaan we weer even naar uh, Purmerin en toen naar uh, Piet. Want daar, uh, ja, daar gebeuren wel mooie dingen dus. 1-0 voor SV Zandvoort. En uh, ja, hoe de, de wedstrijd verder verloopt, dat willen we uiteraard ook weten. Dat horen we dadelijk van uh, Piet uh, Pijper. Maar eerst gaan we nog een lekkere plaat voor je draaien hoor. En dat is het pas uh, Piet uh, Time. Met uh, James Ingram en Michael McDonald. Hier is Jamo Bieder. Heavenly Father, watching us fall You can Deze uh, muziek van uh, de groep Raccoon. En je hoort de Shoes of Lightning. We gaan weer naar uh, Purmerend toe. Naar uh, ons verslaggever daar uh, TPI ter plekke. Piet Pijper bij de wedstrijd van vandaag Purmerend SV Zandvoort. En je had uh, net uh, goed nieuws voor ons uh, Piet. Hoe gaat het daar op dit moment? Ja inderdaad. Ik heb uh, ik jou in de 23ste minuut. En uh, er was een uh, hele mooie aanval. En ik ging over rechts waar, uh, onze Dani Bakker, net als vorige week, uh, nadrukkelijk aanwezig is en uh, een paar mooie ballen al heeft gedaan. Hij gaf hem voor en daar uh, stond uh, Gio Kodrington, die stond daar vrij, die probeerde hem eerst via een hakbeweging erin te doen. Dat lukte hem niet maar in tweede en kon hij hem gewoon in de verse hoek schieten. Dus het was na 23 minuten 1-0. Daarvoor uh, moesten we al onze spelers Tani uh, speler Dani Kierkel vervangen door uh, Koemer Gielsen, dus die zat nu wel in het veld. Die was aan van geblesseerd, maar die, die moest er gewoon in nu. Nou, daarna vervolgens zijn er toch uh, zowel voor, uh, ook voor Purmerend nog wat kansjes geweest. Net, net weet uh, onze keeper Levi Hamers een mooie redding uh, deed hij. En uh, daar behoerde hij ons voor 1-1. Tussendoor is Dani Bakker nadrukkelijk aanwezig. En ook bij Gio. Maar ook Berg is vreselijk actief. En dat heeft altijd meerdere kansen geleid. Ook van Dani. En die, die er niet in gingen, maar... Dus het is, heel, het is best een hele op- en neergaande wedstrijd met veel kansen en, uh, ja, en we staan 1-0 voor, dat is belangrijk. We zitten inmiddels, uh, ik denk uh, twee, drie minuten van rust af hier, weer een aanval over links, je Bakker weer. We spelen vandaag we spelen tegen een club in het geel, dus wij spelen in het groen. In het uitshirt, zoals we dat noemen. Het is echt een hele leuke wedstrijd met veel bewegingen. En... Komt hij weer dat ik keeper terug speelbal naar Purmerend. Uitgeschoten. Ja, uitgestenigd. Purmerend gaat in de aanval, dus we zitten 1 minuut, twee minuten voor rust, met een 1-0 voorsprong. Eigenlijk heel mooi. En uh, zodra er nou wat gaat gebeuren, dan, uh, dan ga ik jullie weer melden. Oeh, daar gaat uh, Purmerend. Oeh, gaat neer, hij gaat neer. Hij schrijft zegt niks aan de hand door Gelukkig. Dus het blijft uh, 1-0 nog eventjes voor Zandvoort de spelers zich zeer op de grond. Ja. Binnen een er groep. Ja, ik ben er. Ja, oké. Okay. Ik denk uh, je maakt hem bijna af uh, met, uh, tot, tot de ja, rust, maar. Uh, ik, ik, ik, ik weet niet. Ik ben, zijn wel voor de ik wat voor een plezier behandeld geweest qua tribune. Ja, daarom Want, dus. We staan 1-0 voor en zodra wel iets meld ik me en. Uh, nou, we zijn blij dat we voor staan. Dus, uh, en, Vooral van jeugdspelers zoals Gio en zo, die toch jong en nu uh, daadwerkelijk zich uh, profileren om uh, te laten zien dat ze echt kunnen voetballen. Dus dat is dat ook wel fijn. Zeker weten Piet. Oh, en dan okay. komen we heel okay. dicht uh, bij ze hè, als we uh, gaan winnen vandaag. Dus, uh, oh, dan zijn we heel dicht bij ze, ja. Inderdaad. Dus uh, ah. nou, alleen maar goed. Dus nou, we houden, we zometeen op. de tweede helft. Dankjewel Piet. Hoi. Ho, Hoi. Dat was uh, Piet Pijper. Nou ja, goed nieuws dus hè. 0-1, daarin betekent dat SK Zandvoort op dit moment voorstaat tegen Purmerend. Deze plaats is zo lekker de Duran Duran. I wanna get it up. Die uh, zit mij uh, aan te kijken. En uh, somebody's watching me. Uh. Ja. Goedemiddag Marco. Goedemiddag. Zometeen weer een mooi uh, stuk proëzie. Dat en hangen. volgende week is het uh, de week van het gedicht, zei je? Nou ja, week van de poëzie. Van de poëzie. Ja. Oké. Okay. Nou, dat gaan we uiteraard vieren met een mooi stuk uh, proëzie. Zo dadelijk in dit programma. even na vier uur. Welkom in de studio in ieder geval. En uh, zometeen uh, gaan we verder met uh, Marco praten. Eerst gaan we nog één plaat. Uh, tot aan het nieuws draaien, Dolly. Ja, dat is ja. weer een denkbeeld. Zouden zou het doen? Ik, uh... Want ga er niet vragen aan mij om te zingen tot aan het nieuws. Nee, om, dat, uh... dat gaan we. al je luisteraars kwijt? Te... Dat gaan we zeker niet doen. Uh. Ja. <laughs> ja. Tot zover uh, zijn we er met nog een uh, vol uur zandbord op zaterdag.